Det finns mycket avasshows i Nederlands. Det finns en är ett där man verkligen håller sig med. Det är Puttekulluris avasshow. Och det är det nya Elsplatt. Radio Hugga-gå! Go, go. The next train will be leaving from platform 1. elfplaat deze week voor deze dinsdag natuurlijk ook Clint Eastwood en General Zain stop de Trainer 1984 en we gaan je er helemaal gek mee gooien deze week. Ja, dat klopt, Helster, heb je helemaal gelijk. In. Het is elke dag hetzelfde liedje sinds deze week. Elke werkdag in ieder geval sowieso de avas En waarschijnlijk gewoon zaterdag een grote avas Maar eerst eens even welkom heten. Welkom luisteraars van de avas Het is vandaag dinsdag, 8 september van het jaar. Des Allas 2015. En we gaan gewoon weer eens even wat lekkere muziek voor je draaien tijdens de AVAS. Onder andere van Greenfield The Cook's. Jog in Blue komt voorbij. Hot Blood. Ja, dat wordt. Uh, ik kom je ja, halen plaat. Pieter Toos en Mick Jagger hebben we een mooie opname van Tony Marshall. We zitten een beetje in de Duitse tour deze week. Julio Iglesias, Tavares, Petule Klaak, Fleetwood Mac, Zen. En uh, we gaan lekker beginnen met wat de zomerse muziek. Want uh, vanmorgen toen ik wakker werd... Het was zo tegen zevenen, toen was het eigenlijk voor het eerst weer dat het gewoon een beetje donker was. Want de tuinverlichting die brandde zelfs nog en dat had ik nog niet eerder gezien eigenlijk hoor. Ja, het zijn de donkere dagen voor kerstmis. Die zijn inmiddels bijna al begonnen, maar wij gaan nog even terug naar de zomer met uh, de surfers uit 1978. Hier is Willsurfing. MUZIEK Blue And the weather is fine Talking about tension Talking about tension With a surfboard sea. Sicko Goldenhof BV, de specialist voor de boekhouding tegen betaalbare prijzen. Bel nu 0180 515213 voor een geheel vrijblijvende afspraak. Goldenhof BV, de enige juiste keuze. Darling, Uit de tijd dat lang haar gewoon in de mode was... Hè. tegenwoordig moet ik allemaal kort haar hebben... maar ik zou best nog weer eens haar tot mijn schouders willen hebben. Uit 1969 hoorde je zen met haar. Uit de musical dacht ik, hè? Ja, zoiets. Ja, ja, ja, ja. De, de zeehondenjacht in Europa wordt verder aan banden gelegd. Producenten van zeehonden die nu nog worden gedood... Nee, producten van zeehonden die nu nog worden gedood... dat is een rare zin... Worden gedood om visbestanden te beschermen, mogen straks niet meer worden verkocht. Ik vind dit een hele rare zin. Als dit zo blijft, dan ga ik een andere nieuwe server opzoeken. In ieder geval, dat heeft het Europees Parlement dinsdag in ruime meerderheid besloten. De Europese Unie verbood 6 jaar geleden de handel in producten als bontjassen, handschoenen en tassen waarin zeehondenvacht is verwerkt. Als die vacht echter werd geoogst bij kleinschalige jacht die ervoor moet zorgen dat er genoeg van bepaalde vissoorten blijven rondzwemmen, was handel nog wel toegestaan, dat wordt nu ook verboden. De inuit in, Groen, in Groenland en andere inheemse gemeenschappen die hiervoor hun levensonderhoud afhankelijk van zijn, mogen nog wel zeehondenproducten blijven verkopen in de Europese Unie, op voorwaarde dat ze rekening houden met het dierenwelzijn. Het is maar allemaal wat. De baby die maandagavond de vondeling werd gelegd in de Haagse Larensestraat is in goede gezondheid. Het meisje werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens de politie gaat het goed met haar. Bij het kindje is een briefje gevonden. De politie wil echter niet zeggen wat erop staat. We willen dit briefje gebruiken ter controle als de moeder zich meldt. Dat geldt ook voor de informatie hoe oud de baby is. Ze is in ieder geval nog erg jong, aldus de woordvoerder van de politie. Volgens Omroep West zou de moeder blijkens het briefje al twee kinderen hebben en daarom niet voor het meisje kunnen zorgen. De politie heeft nog niks over de ouders van de baby kunnen achterhalen. We doen een dringend beroep op de moeder en de vader om zich bij de politie te melden. Het briefje heeft volgens de politie nog niet geleid tot de identiteit van de ouders. Ook wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid dat de baby door een andere persoon is nagelaten. De krant, Johan Derksen is van plan om een nieuw voetbaltijdschrift te lanceren, dat zegt hij dinsdag in de VARA-gids. De oud-hoofdredacteur van Voetbal International wil samen met uh, even kijken, Wilfred Genee, René van de Geijp, Wim Kieft, Hans Kraai junior en Johan Boskamp het blad Voetbal in Inside lanceren. En we nemen allemaal ons netwerk mee, verzekert Derksen. Op 10 september gaan we erover, gaan we erover beslissen en we zijn al in gesprek met andere uitgeverijen. Ook wil Derkse boeken gaan uitgeven onder het gelijknamige nieuwe label Voetbal Insight. Nog een berichtje, hoor, dan gaan we weer door met de muziek, anders duurt het allemaal veel te lang. Het televisieprogramma Heel Holland Bakt heeft volgens jurylid Jannie van der Heijden veel mannen gemotiveerd om te gaan bakken. We hadden nooit verwacht dat er ook veel jongeren zouden meekijken en bakken. Er zijn er veel meer mannen gaan bakken. Het is niet meer tuchtig, zegt van der Heide tegen het AD. Ook grappig, de mannen beginnen meteen met hele moeilijke baksels zoals bokkenpootjes. Nou, het heeft mij heel wat jaren gekost voordat ik dat aandurfde. Het is denk ik net als bij koken. Mannen gebruiken daarbij ook meer ingrediënten dan vrouwen. En willen meteen apparaten bij gebruiken. Ja, ja, dat is, het is maar al wat. Wij gaan hier gewoon lekker muziek draaien, zo, want er zitten we hier tenslotte voor. Oh, prachtig, allermachtig. 1977. Is the right? Van de LP Rumors van Fleetwood Mac, getrokken destijds, hé. zo noemden ze dat als er dan singles vanaf werden gehaald en apart werden uitgebracht. Uit 1977 horen we Fleetwood Mac met Go Your Own Way. <lacht> de show. Oh, geweldig prachtig. Petula Clark uit 1965, hier is Downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go.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 So much brighter there You can't forget all your troubles Forget all your cares So go down Op de knieën plaatsen. Dat klopt helemaal, Els, daar hoorde zo'n riedeltje bij vroeger. Els, die kwam even met een riedeltje aanzetten van uh, vroeger werd er dan altijd zo'n jingle gedraaid met Disco Power. Ja, dat deden we in de jaren 70. Je hoorde het uit 1976, Heaven Must Be Missing, An Angel. Oh, even wat rust in de avasio, even wat rust. Goedenavond, mocht je net inschakelen, je luistert naar de dinsdagse avasio. En het is weer tijd voor, weet je nog wel, wat feitjes, dingetjes en zo uit het verleden vandaan op deze 8 september. In 1921 vond vandaag de eerste Miss Amerika verkiezing plaats. En in 1936 was het vandaag de verloving tussen prinses Juliana, der Nederlanden en Bernard van Lieperbiesterveld. En in 2011 vandaag een aardbeving met een kracht van 4,5 op de schaal van Richter wordt door een groot deel van Nederland gevoeld. Het epicentrum ligt in het Duitse goch. En in 1966 vandaag was de allereerste aflevering van de Amerikaanse science fiction serie Star Trek. En die eerste aflevering die heet The Man Trap. En de, ja, de fans zullen dat allemaal nog wel weten natuurlijk. Hè? 1991, de Republiek Macedonië ontstaat na een referendum over onafhankelijkheid van het voormalige Joegoslavië. En ja dat was toch een ellendige tijd daar in dat voormalige Joegoslavië. En drie jaar later verlaten de Gallier-legers Berlijn definitief pas in 1994. Hè, kan je nagaan, terwijl de Tweede Wereldoorlog eindigde in mei 1945. Even naar de sport van vandaag. In 1888 in Engeland vinden de eerste zes wedstrijden ooit plaats van de Football en we gaan weer naar Nederland, IJsland hoor, dat, dat hebben we met die dagen, ik weet niet wat dat is, het, het, of het nou allemaal toeval is, geen idee. Maar in 1976, het Nederlands voetbal voetbalelftal verslaat IJsland in Reykjavik met 1-0 in de kwalificatierace voor het WK voetbal in 1978 in Argentinië. Ruud Geels maakt in de 42e minuut het enige doelpunt. Doelman Jan Ruiter van Anderlecht maakte zijn debuut voor Oranje en we weten allemaal hoe dat WK natuurlijk afliep in 1978, weer een verliezend finalist tegen Argentinië. 1944 vindt de lancering plaats van de eerste V2-raket vanuit Nederland richting Londen en het doel wordt helaas getroffen. Het was Hitler's laatste kans om nog de oorlog in zijn voordeel om te doen keren. Dat staat er niet, voorzien ik zelf. Knap, hè? We gaan eens even kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag, op deze 8 september. Dat was in 1157 11, Richard I van Engeland, dat was Richard Leeuwenhart. Hij was koning van Engeland en hij overleed in 1199. <tie> nou, dan een hele tijd allemaal onbekende, dus we gaan een beetje sneller bladeren. Peter Sellers is vandaag... Eh, geboren in 1925 wel te bestaan en hij is overleden in 1980. Corrie Konings, wie kent ze niet, ze is vandaag jarig, ze zag het levenslicht in 1951 en we moeten Matthijs van Nieuwkerk feliciteren. Hij is uit mijn geboortejaar 1960. Rob de Wit was ooit een Nederlands voetballer, die komt uit 1963. Ik word net op tijd met het jongetje, leuk hè? Ja. Helga van Nederlandse Nederlands Televisie weer vrouw. Dus zij is vandaag jarig. Zij zag het levenslicht in 1970. Dan gaan we eens even kijken of er nog mensen zijn overleden vandaag in het verleden jaar. Ik heb hier een hele waslijst, maar er zitten zoveel onbekenden tussen. Voor mij althans hoor. Richard Strauss, wie kent hem niet van al het pianospel en zo hè? Hij was een Duitse componist en dirigent. Hij overleed op 85-jarige leeftijd in 1949. Wim Kan, ach, hij werd 72 jaar, hij overleed in 1983, kan je nagaan, zo'n tijd geleden, hè? er is inmiddels alweer een hele generatie opgegroeid, die uh, eigenlijk Wim Kan nooit meer echt hebben gezien of gehoord in levende leven. Nou, dat waren ze, we gaan nog even naar uh, de weer van uh, het verleden. In 1967 werd de laagste minimumtemperatuur gemeten, het werd toen 3,6 graden en de hoogste maximumtemperatuur vonden we in 1911, toen werd het 31,2 graden. Het langst in de zon kon je zitten in 1971 vandaag en toen scheen de zon 12 uur lang en het regende 8,8 uur in 1995. En nog een weerfeitje in 1911. Toen was het natuurlijk al warm, maar toen met de maximumtemperatuur in Sint-Truiden 33,7 graden. We zitten er weer even doorheen met weet je nog wel. Vind dat trouwens wel leuk hoor, om dat iedere dag te zien? Dan kom je toch af en toe dingetje tegen van, uh, hey, verrek was dat vandaag? Ja, dat was vandaag. Oh, mooie muziekjes uit Spanje vandaan. We gaan naar 1972 met Julio Iglesias "Canta Galicia. Eu quero chitando. E ainda não sabes Eu quero te tanto Terra do meu pai, Quero as tuas viveira Que me fan lembrare Os teus ollos tristes Que fan me chorare Te rato me ufae un tanto a galidia hey mi niña te ranae Och ända no, no sabe Eu quero ochetando errado meu pai, Quero as tuas liberas Que me fan lembrar Os teus ollos tristes Estoy leíos de sus teus lares, de sus teus lares, deos teus lares, tengo morrinha, tengo saudade, tengo morrinha, tengo saudades, porque estoy leyos de sus teus lares, esos teus lares, de esos teus lares. ra so te usare tenio amor in me eh? tenio saudade porque So jung wie heute. Oh ja, oh ja oh, kommen wir nicht mehr zusammen, vielleicht ist es schon morgen. In kader van potten- en pannenmuziek hier in de Ava Show hoorde je Tony Marshall met Sjöne Meid. En dat kwam evenals Julio Iglesias uit 1972. Een vrij onbekend plaatje, maar dat heeft destijds toch wel echt in de top 10 gestaan van Veronica's top 40. Ik vind dit echt potten- en pannenmuziek hoor. Ja, ja, ja, ik kan daar niets aan doen. Nou, we gaan weer dus even wat normale muziek draaien van Peter Toss en Mick Jagger. Zeven jaar later uit 1979 horen we hier in de Ava Show Don't Look Back houd oh, de ogen niet voor achteruit kijken we kijken alleen maar vooruit hier in Nova show fx line that you're running from there is no high place can't hide you can't run just your problems no one else's problems you just have Zitten, wat gaan we nou krijgen meer? Jongens die in 2014 zijn geboren worden naar verwachting gemiddeld 79,87 jaar oud. Hoe berekenen ze het? Bij de meisjes die vorig jaar ter wereld kwamen is dat een leeftijd van 83,29 jaar. Daarmee is de levensverwachting weer een klein beetje gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2013 lagen de verwachting voor, verwachtingen voor jongens op 79,41 en voor meisjes op 83,04. De laatste keer dat de levensverwachting daalde was in 1993, toen waren er twee griepgolven in één jaar geweest. Katten blijken onafhankelijker dan oorspronkelijk werd gedacht. Testresultaten wijzen uit dat katten vrijwel geen last hebben van verlatingsangst. In vergelijking met honden zien katten hun eigenaar veel minder als bron van veiligheid. Hoewel de sociale vaardigheden, vaardigheden van katten steeds meer worden onderstreept, maakt dat het dier niet automatisch afhankelijker. De test hield in dat eigenaars van katten de dieren verlieten in een vreemde omgeving. Vervolgens verlieten vreemdelingen de katten in dezelfde omgeving. Er werd alleen een lichtelijke toename van het gemiauw geconstateerd. Omdat er verder geen concrete tekenen van afhankelijkheid werden aangetoond, wordt het gemiauw opgevat als een frustratie of iets dat is aangeleerd. Wat ze allemaal niet. Oh, dit is ook leuk. Bedrijf ontwerpt apparaat dat in 120 seconden friet klaarmaakt. De machine bevat een vriezer met 25 kilo friet goed voor zijn 130 porties voordat er bijgevuld moet worden. Ook heeft het een filtersysteem waarmee alle geur van het friteuren weggezogen kan worden. Het apparaat heeft dezelfde formaat als, een, als andere voedselautomaten zodat hij makkelijk in de kantine kan passen, vertelt directeur Mark Derksen in het Eindhovense Dagblad. Cola of snoepautomaat eruit en onze frietautomaat erin, aldus de directeur. Op dit moment staat de frietbakmachine al in een restaurant van de toekomst van de universiteit in Wageningen. Binnenkort moet hij overal op de universiteiten staan. En volgend jaar, zo hopen de onderzoekers, moet de machine de hele wereld gaan veroveren. Ja, oh wat hoor ik nu? Er valt iets en ik weet niet wat. We gaan zo maar eens even kijken. Maar ik heb eerst nog even heel wat anders, een beetje een ik-kom-je-halen-plaats. Ja, ik kom je halen. Hier is Adam en Soul Dracula. Soul Dracula. Kommiale platen, 1977. Geen grote hit geweest hoor, maar dat kan ik me wel voorstellen ook. Maar ik vond het gewoon wel weer eens even leuk om deze terug te horen. Goedenavond, je luistert naar de din dinsdagse af af afwastrein. Hey, ik ga nou wel stotteren ook. Ja, en ik ben pas twee dagen bezig van de week. Gezellig, de afwasshow met Ferry. Oh, dit is ook mooi. Paul Jong, 1984. En Love of the Common People. De single-versie staat erbij, maar dat spreekt voor zich denk ik.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 60, 70, 80 en 90. Ze komen allemaal voorbij hier vanavond. En dit kwam uit 1970 van de Jogimbloe, natuurlijk met Meris Veres En trouw nooit met een spoorwegman. Ja, een beetje naar haar wordt spoorwegman. Railroadman staat er toch echt. Maar dat bedoelde ze natuurlijk mee uh, met mensen die aan de spoor werken. Hè? Dus uh, in de tijd dat de spoorwegen werden aangelegd, tenminste dat uh, denk ik hoor. Uh, we gaan even nog door met de muziek. Ik heb nog maar negen uh, minuten, zie ik, en dan is het uurtje alweer voorbij. Yo. 71 Greenfield and Cook Only Lies. <middels>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 Potten en pannen en kopjes en lepels en vorken vliegen toch de oh, afwastijl uit als je dit plaatje hoort. London beat beat beat, want dat zat er zeker in. I've been thinking of you uit 1990. Zo, al valleree. Het ziet er bijna weer op. hè. Ik heb alleen nog maar een beetje het weerbericht voor jullie. <coughs> en nog één uh, plaatje. Ja, ja, ja. Nog één plaatje zo meteen. Er was vandaag tamelijk veel bewolking waaruit lokaal lichte regen of motregen viel. Toch kwam ook de zon af en toe tevoorschijn vandaag. In de avond trekken vanuit het noordoosten opklaringen het land binnen en wordt het overal droog. De, de temperatuur ligt van, lag vanmiddag rond de 17 graden en de zwakke tot matige wind die waait uit noord tot noordwestelijke richting. Komende nacht klaart het vanuit het noordoosten steeds meer op en vooral in het oosten en het midden van het land kan er mist ontstaan. Ja, dat heb je in de herfst en dan krijg je echt weer mist. De minimumtemperaturen worden vannacht ongeveer 8 graden en er staat een zwakke noordoostelijke wind. Morgenochtend is het in het oosten en het midden van het land eerst op veel plaatsen mistig. In de tweede helft van de ochtend lost de mist op en gaat het op veel plaatsen de zon schijnen. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt in de middag op tot circa 18 graden en de oostwind is zwak tot matig. Nou, dan weet je dat ook weer, Het wordt morgen gewoon waarschijnlijk. Zeker in de middag, gewoon heerlijk mooi najaarsweer, want daar gaan we nu toch wel een beetje over spreken natuurlijk. Zeg, dit was de dinsdagse aflevering van de Ava morgen zijn we er weer. Ik zou zeggen, bye bye, zwaai, zo zwaai, bedankt voor het luisteren en graag voor een andere keer. Oh, wacht even, ik moet nog het laatste plaatje aankondigen natuurlijk. We gaan terug naar de jaren 80, 1981, euh, met een Franse titel, en dan weet je het wel van mij, die kan ik bijna niet uitspreken, maar deze valt wel mee hoor. Het is Amoreux Solitaire van Leo, veel plezier ermee en graag tot morgen, dag. Eentje waarmee echt rekening gehouden wordt, dat is Poetekeloeries Afwas Show.